9 uur dikte hard met het NOS journaal. De situatie in de Libische hoofdstad Tripoli is onduidelijk. Gisteravond en aan het begin van de nacht waren er beschietingen en explosies te horen. Maar de laatste uren lijkt het relatief rustig te zijn. Op verschillende plaatsen wordt wel geweervuur gehoord, maar dat lijken geen gevechten op grote schaal te zijn. De opstandelingen zeggen dat ze in de buitenwijken van Tripoli staan, maar volgens de autoriteiten zijn ze vernietigd of gearresteerd. Er gingen geruchten dat kolonel Gaddafi het land was uitgevlucht. Maar dat werd later ontkend. Ook was een geluidsopname te horen van Gaddafi. Maar het is niet duidelijk of die boodschap live was of opgenomen. Gisteren namen de opstandelingen de steden Zawiya en Zlitan in. Waardoor Tripoli zo goed als geïsoleerd ligt. Ook de aanvoer vanuit Tunesië is afgesloten. Twee gewapende mannen op motoren hebben in de Afghaanse provincie Helmand een aanklager doodgeschoten. die op weg was naar zijn werk. Daarna gingen de aanvallers er vandoor.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 De afgelopen dagen hebben meer dan duizend nabestaanden en overlevenden het eiland Utoya bezocht. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Twaalf inzittenden kwamen om het leven. Drie mensen overleefden de crash. Het vliegtuig bracht passagiers en vracht naar de afgelegen gemeenschappen boven de Poolcirkel. Over de oorzaak van een vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend. Het weer toenemende bewolking en vooral in het zuidoosten de komende uren buien. Vanmiddag overal kans op buien en vooral in het midden- en oosten... grote kans op onweer, hagel en zware windstoten. Middagtemperatuur tussen 23 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Fietsen op Voorneputten en Rozenburg is met het nieuwe geopende fietsknooppuntennetwerk nog leuker. Nu met 300 kilometer fietsplezier. Via de informatieborden krijgt u informatie over de geschiedenis van deze bijzondere omgeving. Haal het gratis uitklapkaartje bij de VVV-kantoren op Putten of kijk op recreatiezuidholland.nl.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 Space Expo in Noordwijk is het ruimteuitstapje voor het hele gezin. Kinderen lanceren waterraketten en gaan met flip de beheer de ruimte in. Zelf even ervaren hoe het is zonder boven en onder kan in de Astronauten trainen. Of kom alles te weten over ESA en ruimtevaart in de ruimtevaarttentoonstelling. Ga naar space-expo.nl voor meer informatie. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. M.e-matching.nl Are you smart enough? De zwaarste solo zeilrace ter wereld, Stichting de Noordzee, duurzaam op Lowlands en de Reuzemier. Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. <tieding> Dit is uh, Dasi Amigdaleona Cavalas. Een prachtig bosgebied bij Thessaloniki. Zullen we dat claimen? Uh, ja, het ziet er leuk uit. Even ja. kijken hoor. Deze op deze, ik heb hier nog een andere kaart. Ja. Uh. Kijk, Fragonicidis dode camnison. Dat klinkt ook interessant. Uh, beschermd gebied, niet heel groot. 400 hectare. Uh, ja, er zitten wel heel veel vogels. Oké, okay, nou laten we deze dan ook maar confisceren. Het natuurgebied Amvrakikos kolpos delta Lurukai arachton. Ja, ik stel wel voor dat we het naambordje dan een beetje aanpassen. Zeker. Het bleker gebied of zo, zoiets leuks. Uh, oh ja, kijk, de, nee, nee, deze doen we. Hier, 23.000 hectare. Dat schiet tenminste op. Onderpand. Dat is het woord van de week. Onderpand. De Finnen hebben er een bedongen voor hun financiële hulp aan Griekenland. En nu willen de Nederlanders het ook met de PVV voorop. Ja, voor wat hoort wat. En laten wij het daar nou roerend mee eens zijn. We vatten direct de koe bij de horens. En wijzen een paar prachtige natuurgebieden aan. Die alvast voor Nederland apart kunnen worden gezet. Uh, ja, voor als het misgaat. Want natuurschoon, dat hebben ze in overvloed, die Grieken. Deze doen we dan ook nog. De in Plegma Ossas larisas. Dat is 17.000 hectare. Ja, ik hey, doe nog een eilandje erbij. Um, ja, doe maar kreten, want daar nestelen jaarlijks heel veel zeeschilpadden. Nou, dan, uh, dan zijn we er wel. Uh, ja, moeten we wel even Henk Bleken bellen. Uh, hoezo? Nou, uh, die moet wel geld vrijmaken voor het beheer van al die natuurgebieden. Oh, ja, dat is waar. Nou, puntje van aandacht. Wordt aan gewerkt, we gaan hem bellen. Hmm. Van de cd Vintage TV and Radio Classics was dit uh, Paris Promenade van de Engelse componist William Hill Bowen... uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Leuk, was die uit je eigen collectie? Dat had ik meegenomen, <laughs> ja. We kennen in Nederland zo'n 50 soorten mieren bekende, zoals de Zwarte Wegmier en Rode Bosmier. Ik was trouwens deze week in Gieten in een bos. Mm -hmm. En toen kwam ik als eerste van de rode bosmier, zo'n enorme mieren. Je ja, wees nu iets aan, een hoop. Ja. Een mierenhoop. Ja, van meter. Een anderhalve meter hoogst met je mee. En dat vond ik al heel bijzonder. Daar heb ik heel lang naar staan kijken, tot ik merkte dat die best al op mijn benen zaten. En toen liep ik door en toen waren er wel 15 tot 20 van die bulten bij elkaar. Ik denk op nou, 200 vierkante meter of zo. Is dat nou zo uniek als ik denk dat dat is? Of je kijkt maar een beetje glazig aan? Een drukke bebouwing. Een enorme, enorme mierenmetropool. Echt, uh, ja, echt heel groot en heel indrukwekkend. Maar wist u dat we ook reuzenmieren hebben in Nederland? Of nou ja, in ieder geval hadden. Want hoe het met de zwarte reuzenmier gaat, wordt niet zo goed bijgehouden. In de Duinen was ooit een kolonie uitgezet door een mierenfan. In Haaksbergen is de kolonie verdwenen toen een plantoen werd opgeknapt. Dus zou de enige echte kolonie nog in Limburg kunnen zijn. In een spoorbiels op het station van Schinopgeul. In 2004 ontdekt door Bram Mabelis van Alterra. Maar of die reuzenmier er nog steeds is, zeven jaar en een paar koude winters later, dat gaan we nu horen volgend station, Schin op Geul. Het verwaait een beetje op het station, op het perron van Schin op Geul. Maar de zon schijnt. Mooi mieren weer. Ja, het is wat warmer. Ik heb goede hoop dat we de zwarte Reuzenmier kunnen vinden. Al is het jaren geleden dat ik die ontdekt heb hier. Zeven jaar geleden alweer. Ja, ik ben benieuwd of we ze kunnen vinden. U hebt boekje erbij met de aantekeningen van 2004. Ja, hier staat een tekeningetje. Met het station, het spoor en aangegeven tot hoever ze lopen vanaf het nest. Het nest is dus niet erg duidelijk. Het is dus geen groot volk. Dat is We duidelijk. gaan op zoek. Ja. Kijk, je ziet daar wel een mier lopen. ik Even kijken. Dat is een andere soort. Moet ik toch even mijn loepet pakken? Er zijn in ieder geval mieren. En maar een paar stapjes opzij. Een mier die heel snel loopt, het is voor me maar hoe heet hij in het Nederlands? Uh, bruine Renmier, geloof ik, <laughs> omdat hij zo snel loopt. Maar hij vlucht is... altijd. Als je hem probeert te pakken, dan loopt hij heel snel weg en daar kun je die hele groep aan herkennen. Zullen we hem maar weer loslaten? Ja. Hier kwam hij vandaan, daar gaat hij. Fantastisch leuk komt zelfs het stoomtreintje er voorbij. En dan lopen wij op zoek met de kaart naar de zwarte reuzen hier. Kom eens even het station in. Goeiedag, mag ik u wat vragen? Wij zijn op zoek naar de meest bijzondere diersoort hier in Schin Vliekend hard. Bijna goed. De zwarte reuzemier. Zou ik zou het niet weten. Nee. nee. Nee? De zwarte reuzemier, die zit hier op de rails. Oh. Spannend, interessant. Ja. <laughs> Klinkt eng, hè? Een reuzemier. Ja, ja. dank je ook. Eh, daar. Van een meter. Zoiets, hè? Ja, ja. <laughs> U hebt er nog nooit van gehoord? Nee, eh, nee. Nou, mevrouw, het meest bijzondere dier van heel Schin op Geul. Ja, van wie moet dat weten? <laughs> <Ja>. <laughs> We gaan zoeken of hij er nog is. Dank je wel. Ja. Hij is zeven jaar geleden langs het spoor gevonden. Dus uh, we hopen dat hij er nog is. Ik niet over zeggen. Nee. nee. Dank u wel. Een vliegend hert, wel. Ja, dat ja. zijn nou, ja. veel. achterbeest ook. Ja, ja die leek ook hier. Je hebt er een dode. Oh ja. Ja, ja. gaan we maar weer naar buiten en zoeken. Op en langs de rails. Ja, daar heb je die palen. Die staan op het Dat is een paal. Ja. Die staat op een tekeningetje van zeven jaar terug. Deze. Die palen staan twee meter uit elkaar en negen palen, dus 18 meter zouden ze... Dan moeten we hier het spoor over, hè? Ja, dan moeten we hier het spoor over. Het is duidelijk een heel oud spoor, wat roestig, oude bielzen. En Bramman Belis tuurt. Naar beneden. Tussen de rails en tussen de bielsen. Of we iets zien bewegen. Hier op de mier op de rails. Dan doen we iets wat eigenlijk niet mag. Namelijk eventjes nee, van het perron af. Klein. Het is een kleine. Nou, ik vind het een behoorlijke jongen. Hij is zwart. En dan moet je hem aan één pootje vastpakken, ja. Ja, dit is de zwarte reuzemier. Dus hij komt hier nog voor na zeven jaar... Het is een, volgens mij een klein volk. We moeten nog even verder kijken. Misschien dat we de uitgangen van het nest, dat daar meer meren lopen. Wat is er nou zo bijzonder aan deze mier? Ja, hij is erg warmteminnend, dus hij, hij komt in een land als Hongarije komt hij vrij veel voor, althans uh, in natuurgebieden. Ja. Dus het is maar gissen. Waar deze zwarte reuzen vandaan zijn gekomen? Ja, het is niet onmogelijk dat ze, want die koninginnen kunnen vliegen, dat ze de koningin vliegend is aangekomen, maar dat, ja, de dichtstbijzijnde, bekende kolonie... dat is toch wel een uh, afstand van uh, ja, 75 kilometer. Kunnen ze zo ver vliegen? Dat kan ik me en dat, voorstellen. Uh, Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Dus, <laughs> Misschien is er uh, een kolonie dichterbij. Ja. Dus, ik ga eerst een foto maken van... We hebben er tenminste eentje. Ja. En zometeen vinden ja. we helemaal niks meer. Dus, dus, ik ga eerst een foto maken van deze zwarte reus. Ja. Hoe groot is hij nou? Centimetertje? Ja. Lichaam? Pas, ja. Ja. En dan nog die lange meer, poten? Ja, zoiets. Een centimeter ongeveer, ja. ja. Kijk, als je één werkster vindt, dan weet je zeker dat er een volk is. Want een die werkster? Dit is een werkster. Waar Want... nou, ziet u dat? Ongevleugeld. De koningin is ook ongevleugeld als ze de vleugels heeft afgeworpen. Maar dan zie je nog vleugelstompjes. En dat heeft deze niet. De koningin is trouwens iets groter dan deze. Die is meestal ja, iets van 16 mm. Ja. Dus anderhalve centimeter. Wij zoeken verder, want het leukste is als we dat nest kunnen vinden. Hier eindigt het perron en moeten we langs het spoor verder dat mag eigenlijk niet maar gelukkig komt hier weinig verkeer langs ja, hey daar gaat er een daar gaat er één. oeh wat gaat die snel terug tussen de stenen door nummer twee deze is groter dan die andere dat dacht ik ook de wijkjes verschillen in grootte uh, je kunt van van 6 van mm ook 12 mm, is twee keer zo groot. En die hebben waarschijnlijk een functie als soldaat, zeg maar, om het nest te verdedigen. Zo. Al kunnen ze uh, ook van functie veranderen. Dus als er te weinig luizenmelkers zijn, of er worden te weinig prooien binnengebracht, dan gaan ze die taak uitvoeren. Je hebt koninginnen, werksters, soldaten en melkers. Ja, en de mannetjes dienen eigenlijk alleen voor de reproductie, dus die gaan vrij snel dood... Uh, als ze in de koningin hebben bevrucht. Hier zitten er toch wel drie, vier. Ja, en hier op de rails. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier zou het nest in de buurt moeten zijn. Het feit dat ze zo'n grote afstand afleggen. Uh, ja, kan ook duiden op een slechte voedselsituatie. Ze moeten echt uh, ver van het nest af om nog iets te vinden. We hebben nou... Een heel stuk, die ene mier met wat in zijn bek gevolgd. En nu is hij weg. Ja, hij is in die spleet verdwenen en daar kwamen twee andere mieren uit. Dus dat zou een klein nestje kunnen zijn. Net een, een spleet, die ja, in vrij oude biels is het. En daar moeten ze het dan van hebben. Ze dus biedt niet veel ruimte. Er komen er weer twee aan en er komt er eentje uit. Mogen we de totale score op uh, enkele tientallen zeggen? Ja, we hebben er nou, zo bij elkaar hebben we al enkele tientallen mieren gezien. Nu komen er weer. Nu komen ja. er vier, vijf tegelijk uit die spleet. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Meneer Marbevel gefeliciteerd, we hebben het nest. Ja, dit, dit is het nest. Het stelt niet veel voor, voor, het is heel klein. Maar het is uh, nou ja, dankzij het feit dat we een mier hebben gevolgd met een uh, prooi tussen de kaken over een lengte van uh, ja, zeker 50 meter, zijn we bij het nest terechtgekomen. Te Want anders dan loop je hier zo voorbij en dan ja, kun je het niet Ja, dat zie vinden. je niet, nee. Ik ga nog een foto maken van de plek van het nest. Het is niet spectaculair, het is een doodgewone oude houten biels. Ja. <laughs> maar wel de bijzonderste van heel Nederland. Dat zeker, Ja. U hoorde Joost Huizing op pad met Bram eh, Mabelis van Altera bij de bijzonderste, bijzonderste Biels van Nederland. Vanmiddag is er een uh, concert in het kerkje van uh, Pieter Buren. Bij die prachtige botanische tuin, Domis Toen. Wat betekent dat? Jij wist het, hè? Domis Toen? Domis Toen, de tuin van de, tuin van de dominee. Een van de muziekstukken die daar wordt uitgevoerd, is speciaal op verzoek van vroege vogels gecomponeerd. Pianist Henk Doeke Odinga schreef voor Piano een stuk over de zang van het Winterkoninkje. We hebben dat ruim een jaar geleden laten horen. En dit is een mooie gelegenheid om van die bijzondere compositie nog eens een deeltje te draaien. Vanmiddag in Pieterburen. En nu dus al bij ons. Pianist Henk Doeken Oliga componeerde en speelde het winterkoninkje. U kunt hem vanmiddag nog horen in het kerkje van Pieterburen. Voor de derde en laatste keer een kijkje tussen de 10.000 bezoekers van Lowlands in de Flevopolder. Een van de interessante projecten is het Low Lab, waarbij duurzame techniek en innovatie worden gepresenteerd aan het grote, jonge publiek. Rolf Hartogensis gaat ergens onder de douche. Ik sta hier onder een douche. Wat is dit nou weer? Gert-Jan de Werk van TU Delft. Waarom sta ik hier in dit ding onder een douche? Waarom hier onder de douche staat. Ja, wat is dit? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Normaal als je een tent binnenloopt als het, het mooi weer is, is het 10, 15 graden warmer. Of überhaupt niet uit te houden. Maar hier als je binnenkomt, is het 5 graden koeler dan buiten. Ja, het is extreem draaglijk. Hoe komt dat? Nou, het heel eenvoudig. We hebben... Een paar dingen, waarbij hier die, die nevel douche. maakt het water zo fijn dat het extreem snel verdampt. Want het snel verdampt kost gewoon energie, warmte. En daardoor gaat de warmte verloren. Dus het water is gewoon koeld, komt uit het meer van Lowlands. En dat is koeler dan de omgevingstemperatuur, waardoor het ook afkoelt. En dat gecombineerd met die drie openingen die we hebben, dus ook nog een beetje wind, en dan heb je heel erg de ervaring dat het gewoon lekker koel cool is. En dat is het ook. Als je het in de Alfa-tent gaat voelen, dan merk je dat gelijk. En wat is het unieke aan dit concept, aan dit huis? Nou, het huis is echt geweldig, want het kan ronddraaien. Het heeft twee gevels, de ene is bijna helemaal open, het andere is zo goed als dicht. En het is wit aan een van de twee kanten. Op het moment dat je hem dus in de zomer naar de zon toe draait, de dicht deel, komt er geen zon binnen. Op het moment dat het winter is, dan kan onder het afdakje door de zon binnenkomen. En dan verwarmt hij op een hele aangename manier het huis. Heb je dus geen verwarming of koeling nodig. Plus, tussen de, de twee wanden van het huis stroomt water door. Dat water verdampt, net als hier met die neveldouche eigenlijk, maar dan aan de binnenkant. En daarmee hou je dus ook de binnenkant koel. Ook die algenfilter die je daar ziet van het NIO, die maakt zeg maar de kwaliteit van het water zo goed dat je ermee kan douchen. En hebben we hebben ook nog een keramische zuiver... Ja, Welke algefilter? algenfilter, dat, dat ding wat je net liet zien? Ja, dat uh, kunnen we even naartoe lopen. Je ziet daar een heleboel mooie cilinders staan. Ja, hele... van alles ja. nog wat uh, in, omhoog borrelt. En daarin zie je dus hoe algen water zuiveren. hele ranzige zooi, die hier dus net als poepwater, zeg maar. Die wordt hier vergist in die grote zwarte container. Dat is dus een mini. Normaal is hij vier, vijf, zes keer zo groot. En als dat eenmaal goed is uh, vergist, dan gaan de algen gaan het water schoonmaken. Dus die eten zeg maar, alle ranzigheid eruit. Waarna het dus ongeveer douchewaterkwaliteit heeft. Jan Groeske, programmamaker, presentator en geestevader van het project Lowlab. Voor het tweede jaar staat het er nu, hè? Ja, klopt. Dit is het tweede jaar. Vorig jaar hebben we de uh, eerste editie gemaakt uh, met hangen en wurgen. Proberen, kijken of het zou werken in overleg met de organisatie van Lowlands. En een paar dingen bleven recht overeind wat mij betreft. De belangstelling van het publiek. De ruimte was uh, te klein, vonden we zelf achteraf. En we hadden misschien wel te veel uh, uiteenlopende onderwerpen. Vandaar dat ik zeg met hangen en wurgen. En waarom doe jij dit? Nou, ik ben er wel een tijdje bezig over wetenschap, techniek. Uh, met partijen die allemaal uh, hebben aangegeven dat ze uh, eigenlijk niet weten hoe ze in contact komen met hun publiek. Want uh, wetenschappelijke instellingen, uh, technische universiteiten, zijn vreselijk met de inhoud bezig. En iets wat ze over het algemeen minder beheersen, en ik ga niet zeggen dat ze slecht beheersen, maar minder beheersen, is uh, hoe gaan we naar buiten met onze inhoud. Uh, zeg maar de marketing. Uh, maar dan op, op, op inhoudelijk niveau. Niet zozeer als bedrijfsnaam, marketingniveau maar hoe komen we met de inhoud naar buiten, zodat de mensen snappen waar wij mee bezig zijn. En uh, dat vind ik interessant om over na te denken. Want ik heb het geleerd in mijn vak als uh, radio- en tv-presentator. Om daar handzaam mee om te gaan. Om mensen te kunnen vertellen, te motiveren waarom iets mooi is. Waarom iets interessant kan zijn. Waarom het functioneel kan zijn. Waarom het een over kan zijn naar iets nieuws, iets moois. Of naar nou mobiele telefoon was ooit. Dat is alweer ouderwets. Of dat we hier praten over nanotechnologie of dat we hier praten over uh, de verfoon, uh, Allemaal voorbeelden waarvan ik denk uh, dat vindt het publiek echt waanzinnig interessant. Ja, dat was Jan Douw Kroeske over zijn Low Lab. Het duurzame innovatieplatform van Lowlands. En ik zie trouwens op Twitter dat er uh, zeer positief wordt gereageerd, uh, Menna... op ons plan om die Griekse eilanden te confisceren. Oh, er kunnen nog een paar eilanden bij. Ja, heel veel mensen vinden dat een goed idee. Uh, volg ons uh, op Twitter. Onze uh, Twitternaam is @vroegevogels of Ed Of allebei, des te beter. En uh, volg ook de, de tweets over VroegeVogels via hashtag VroegeVogels. Ja, het had Grieks kunnen zijn, maar het was Italiaans. Duetto Gentile speelde het derde deel uit de sonate voor mandoline en gitaar. Gecomponeerd door Anton Hansen. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Dieren en planten zoeken de koelte op, zo hebben Britse ecologen berekend. De studie die vrijdag in Science is gepubliceerd toont aan dat er een statistisch verband bestaat tussen de opwarming van gebieden en de verplaatsing van dieren. De diersoorten verplaatsen zich met een snelheid van 1,7 kilometer per jaar. Ze vluchten weg van de Evenaar of zoeken het hoger op. Deze massale verhuizing gaat drie maal zo snel als tot nu toe werd aangenomen. Het zijn vooral de vogels en insecten in met name Noord-Amerika en Europa die een beter heen komen zoeken. Overigens zet natuurfotograaf Martijn de Jonge wat kanttekeningen bij de voorbeelden die genoemd worden in de Britse studie. Want juist in ons land zijn het vogelsoorten uit het noorden en oosten die de laatste jaren nieuw zijn gaan broeden. Zeearend, brandgans, kraanvogel en wilde zwaan. Nog meer nieuws over dieren en hun leefgebied. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN maakt bekend dat een vijfde van alle roofdiersoorten dreigt uit te sterven. Hiervoor zijn bijna 5.500 soorten onderzocht. Oorzaak zijn de jacht en de, de landbouw, van, en de uitbreiding van de landbouwgebieden. Grote zoogdieren als olifanten, neushoorns en zeekoeien lopen groot gevaar. Goed nieuws. Dankzij de acties van Greenpeace gaat Nike de milieulat hoger leggen. Het sportmerk heeft beloofd dat bij de productie van kleding en schoenen... geen gifstoffen meer in het milieu terecht zullen komen. Greenpeace staakt daarom acties tegen Nike... en vraagt het andere grote sportmerk, Adidas, dit voorbeeld te volgen. Greenpeace voert sinds begin vorige maand campagne tegen kledingmerken... als Nike en Adidas. Zij laten hun kleding in China maken... en daar lozen fabrikanten het giftig afvalwater gewoon in de rivieren. Miljoenen mensen zijn dagelijks afhankelijk van het water in deze rivieren. Ze eten de vissen en gebruiken het als drinkwater. Greenpeace spreekt van een ongekend succes. Wereldwijd gaat het om duizenden fabrieken in landen waar de controle op de milieuwetgeving niet deugt. Nike belooft binnen acht weken met een actieplan te komen. Greenpeace volgt ze op de voet. Bedreig de natuur. Het lek in de pijpleiding in de Noordzee bij Schotland is gedicht. Oliemaatschappij Shell meldt dat het ventiel waaruit de olie in zee stroomde is afgesloten. Uit het olielek, zo'n 180 kilometer voor de kust van het Schotse Aberdeen... zijn sinds 12 augustus 1300 vaten olie in de Noordzee gelekt. De zee is over een gebied van uh, 30 bij 4 kilometer zichtbaar vervuild. Er is ruim 200.000 ton olie de Noordzee ingestroomd. Shell zegt het afgesloten ventiel nauwlettend in de gaten te houden. Nieuwe natuur... Op de Zandmotor, een gebied dat dit voorjaar voor de kust van de gemeente Westland is aangelegd... is er voor ons land zeer zeldzame gelopde melden melde gevonden. De Organisatie voor Natuurontwikkeling ARK doet op de Zandmotor onderzoek naar flora en fauna. De Zandmotor is een 100 hectare grote opgespoten zandplaat voor de kust... die ervoor moet zorgen dat de zee het zand langs de Nederlandse kust verspreidt... om ons land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Op deze zandmotor zijn ook al andere planten als helm en zeeraket gesignaleerd. En die houden het zand vast dat uiteindelijk een nieuw duin zal vormen. De vondst van de gelopde melden was een toevalstreffer voor Arc, vertelt Leo Linnarts. Ik was uh, gevraagd om foto's te maken op de zandmotor van uh, de natuur die zich daar al gevestigd heeft. Nu de zandmotor net uh, klaar is. En toen zag ik op een gegeven moment een uh, plantje denk, hey dat is leuk. Een ander plantje dan... Uh, die plantjes die ik daarvoor gezien had, en ik zag meteen dat het een, een melder was. Maar ik wist eigenlijk nog niet wat van melden. Maar hoe ziet hij eruit? Ja, het is een, een beetje een grijsgroen plantje met een rode stengel. En ja verder is het gewoon een, een klein plantje, niet heel erg groot. Dat klinkt wel mooi, maar hoe zeldzaam is hij? Hij is best wel zeldzaam, want het is eigenlijk uh, maar één goede groeiplek in Nederland, langs de Oosterschelde. Uh, dus op die ene plek na hebben we eigenlijk bijna geen uh, gelopde melders in Nederland. Dit is dus de perfecte plek? Het is dus een plantje van een beetje beschutte baaien. En uh, hij moet wel uh, ja, onder invloed van het getij staan. Dat is echt zo'n soort van uh, de, het vloedmerk op het strand. Maar hij moet niet te veel op uh, volle geweld van de zee staan. Hoe is hij daar terecht gekomen op, die, uh, op dat nieuw opgesproken stuk? Uh, ik denk dat hij... Uh, dus bij de zandmotor terecht is gekomen omdat uh, nou, die groeiplek uh, langs Oosterschelde, daar staan flink wat planten. Die zetten uh, elk jaar natuurlijk heel wat uh, flink wat zaad uh, af. En dat zaad dat wordt door, het, uh, door de zee weer verspreid door eb en vloed. Dan zijn ze gewoon uh, ruim 50 kilometer met de zee meegestroomd. U hoorde Carle van Lingen in gesprek met Leo Linards van ARK. Energie. Agrarische bedrijven in Overijssel krijgen van de provincie subsidie om asbest van hun daken te halen en daarvoor in de plaats zonnepanelen aan te brengen. Het gaat om een bedrag van 3,4 miljoen euro voor 115 bedrijven. Hiervoor zullen meer dan 14.000 zonnepanelen geïnstalleerd worden. Elk bedrijf gaat voor meer dan de helft in zijn eigen energie voorzien en op de rest van de stroom kunnen 850 huishoudens draaien. Beestachtig. Een steenmarter ontregelt in Doetinchem de kerkgang. Echt zondags nieuws. Het is echt zondags nieuws, ja. Het dier is vergeven van de vlooien. En die lusten op zondag wel een extraatje. Ze storten zich vol enthousiasme op de kerkgangers. Waarschijnlijk op de benen van de kerkgangers. En daarom zijn de kerkdiensten in de Doetinchemse Goede Herderkerk afgelast. De steenmarter is een beschermd dier, dus die mag in de kerk blijven. De vlooien zouden wel bestreden kunnen worden... maar zowel de vlooien als de steenmarter horen tot de schepping. Dus het is moeilijk kiezen voor de kerkgangers. Uiteindelijk zijn de gelovigen uitgeweken naar een andere kerk. Ben terecht. Einde van het Vroege Vogels Uit de suite, Ninierias voor piano-solo van de Spaanse componist Joaquín Turina. Het zevende deel, Carnaval des Enfants, uitgevoerd door Jordi Massot. Lijkt wel taalkeurs. So. <laughs> Over iets meer dan een maand is de vegetarische restaurantweek bedacht... om de Nederlandse horeca enthousiast te maken om eens wat vaker en gevarieerder vleesloos te koken. Als opmaat na die week zal vroege vogels de groenten regelmatig in het zonnetje zetten. Vanaf dit weekend bijvoorbeeld met de, let op, verkiezing van de lekkerste groenten van Nederland. Er is uh, wel bekend wat de best verkochte groente is. In geld uitgedrukt, tenminste. En dat is sla. Kropsla, ijsbergsla, Batavia, veldsla, ekbatsla, Bollo Rosso. Wat heb je allemaal vriezen? Nou, allemaal op één hoop gegooid. Het meest verkocht. Maar betekent dat ook dat het de lekkerste groente is? Nou, dat gaan wij samen met u onderzoeken. Ik ga zo meteen maar eens kijken op de website lekkerstegroente.nl maar Joost Huizing praat eerst over groenten met Floris de Graat, directeur van de Vegetariërsbond. En met Gert-Jan Jansen van de Hof van Twello. We staan midden tussen de groentes die op dit moment ook geoogst worden van de Hof van Twello. Floris, wat herken je? Ik zie hier heel duidelijk een stuk prijs staan. En dat denk ik dat de meeste mensen dat ook nog wel zouden herkennen. Ik zie sla, mais. Verderop zie je links uh, schorseneer, palmkool, je ziet diacon. Wat is dat? Jacon is een gewas wat uit Zuid-Amerika komt... en wat wij telen voor zijn zoetstof in de knollen. We persen die knollen uit, dik het sap in... en gebruiken dat dik sap dan als zoetstof. We waren al even in de winkel en toen zag ik een hele rare wortel. Een, een witte wortel, inderdaad. Ja, ja, ik was hem nu niet eerder tegengekomen. Nee, dat, dat is geen pastinaak? Nee, de witte wortel is eigenlijk een nazaad van de oorspronkelijke peen... zoals we die kennen. De peen was oorspronkelijk groen, wit, paars, geel. Paarse wortels? Paarse wortels, prachtig. En die was dan oranje van binnen. En dat was ook de reden dat uh, Hollandse tuinders in de Gouden Eeuw in staat waren om oranje wortels te ontwikkelen. Ter ere van de oranjes. En omdat wij toen een wereldmacht waren, is die peen het wereldmerk geworden. In feite is de hele wereld oranje peen gaan telen. Is dat eigenlijk een hele populaire groente? De wortel, de oranje wortel? Ja, ik denk dat de, de peen, de Amsterdamse bak, zoals de bekendste voor de amateurtuin nog steeds heet... is absoluut een populaire groente. Wat, wat is hier bij jullie de populairste, de meest verkochte groente? Er ligt ook een beetje aan de prijs, ja. hè? We <laughs> verkopen momenteel twee biologisch geteelde sla kroppen voor 80 cent. Dat zul je denk ik niet zoveel in Nederland vinden. Dus wij verkopen heel veel sla. Ja, ik, ik las ook laatst dat sla de meest verkochte groente is, sowieso in Nederland. Ik zou het niet weten, zou je het productschap ja. uh, moeten ja, vragen? Het maar het, het is inderdaad uh, een heel bekende groente en mensen weten ook wat ze ermee moeten doen. Het is maar, vrij eenvoudig, dus dat, dat yeah. is populair dan. Maar zou dat dan betekenen dat sla ook de lekkerste groente gevonden wordt? Of die, die prijs zou die meespelen? Ik denk dat die prijs en het gemak van de bereiding meespelen. En mensen kennen het, gewoonte is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik, uh, ik vraag me af of die de populairste groente wordt. Vraag het me af. Ik, ik stem in ieder geval op een andere groente. Waarop? Ik ga voor de snijbiet ook van deze tijd hè. De snijbiet is ook een wat je noemt de vergeten groente die buiten gewoon goed terug aan het komen is omdat je daar zulke heerlijke dingen mee kan doen. Kan maar is dat echt afsnijzel van bieten? Nee, snijbiet is een apart soort, wel helemaal familie van de suikerbiet en de rode biet, maar deze maakt weinig knollen. Nou, beginnen we vandaag met die verkiezing van de lekkerste groente van Nederland. Waarop stemt u? Nou, weet je wat het probleem is? De groente wordt tegenwoordig steeds meer verwerkt natuurlijk, verkocht. Die sla wordt in, in het grootste gedeelte van de sla, wordt tegenwoordig verwerkt, gesneden, gemengd, sackies. verpakt, verkocht. Dus wat is nou een hele lekkere groente? Ik ga voor hele verse, handgeplukte slabonen. Die vind je dus in geen één supermarkt meer, dat is allemaal nee. machinaal en import. Wij hebben handgeplukte slabonen, uit eigen tuin, biologisch gekweekt, voor 3,5 euro per kilo in de winkel liggen. Dat is een ontzettend lekkere groente. Ik vind in deze tijd ook sugarsnaps zo lekker. Hoe, hoe, wat is daar de Nederlandse naam van? Ja, de Kruikerbonen of zo? Ja, die is in Nederland eigenlijk nooit echt ingebeurd. Het, is een kruis, het zit tussen een peul en een ert in. Je kunt dan ook het schilletje eten. Het begint hier en daar wat door te breken. Maar de meeste mensen houden toch wel of van een ert of van een peul. Niet van een, een suiker zoals het heel goed wordt genoemd. Waarom uh, moeten we eigenlijk gaan kijken naar wat de lekkerste groente is? Nou, als we naar de horeca kijken, dan is het aanbod daar uh, op vegetarisch gebied heel erg minimaal. Een salade met geitenkaas. Als je geluk hebt, een gegrilde aubergine, en dat kan gewoon veel beter. Er zijn ongelooflijk veel groentes. Alleen als je het over erten hebt, zijn er geloof ik al 3000 Etten en wonen. Nou, daar kun je zo ongelooflijk mee variëren. En dat is gewoon een uitdaging die de horeca op dit moment helemaal niet oppakt. Die hebben een setje in de rug nodig. En daarvoor organiseren we deels ook die vegetarische restaurantweek. En daar past heel mooi inderdaad ook de, de lekkerste groenteverkiezing bij. Hoeveel groentes hebben jullie hier eigenlijk? Want mensen mogen kiezen uit 60 soorten. Maar er zijn er natuurlijk veel meer, als ik hoor dat er heel al duizenden bonen zijn. Ja, wij telen ook naast uh, vergeten groenten en gewone groenten en knollen... ook nog een aantal exotische gewassen. He, de Surinaamse bazella of poi of Surinaamse spinazie. Dat, dat kan gewoon in ons klimaat? Ja, heb ik een, een, die kan je in een koude tunnel heel goed telen. hoef je dus niet te stoken. Dat geldt ook voor kankong En we hebben zelfs kousenband en dat soort gewassen. En dat is voor een beperkte groep consumenten in dit gebied ook interessant. En dat maakt een aantal groenten dus wat ik teel gelijk ja. wel een stuk meer. Volgens mij moeten we u niet langer ophouden, want u bent aan het oogsten, die prei hier. Maar tegelijk gaat het onkruid mee weg? Ja, als je biologisch teelt, dan is het onkruid natuurlijk je grootste vijand. Dat vereist ontzettend veel handwerk. En een van de handigheidjes is dat als je aan het oogsten bent, oogst dan ook gelijk even het onkruid mee, dan ja. leg je dat weer weg. En dat laten wij ook op de grond gewoon verteren, als een als een slaagt, waardoor het ook weer de bodem voedt. Een soort bemesting. Bemesting van het bodemleven, wat in die bedden, wij telen alles op bedden zoals je ziet, actief is. Dat, dat is heel bijzonder als je op bedden teelt. Die bedden worden dus niet betreden. Er komt nooit een machine op, geen mensen, mijn mensen mogen er zelfs niet op stappen. Die grond is net als in een bos, is ongelooflijk grul. Daar steek je zo je hand in. Laat het zien, dan moet je die onkruid er ook zo uithalen. Haal je er ook zo uit. Een prijplant kun je nooit zomaar uit de grond trekken. Dan moet je met een schopje doen. Bij mij kan het er zo uit. Vooral is dat ik dus ook sneller kan oogsten. Het is een mooie prei. Ja. Het is een hele mooie prei van een buitengewoon gezonde grond. En daardoor heb je ook gezonde gewassen. We moeten uitkijken als we hier zo weglopen dat we niet over dat bed heen gaan. Want dan uh... krijg je oorlog. <laughs> ja. Zeg hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, stem mee, hè? Je gaat zeker meestemmen op mijn spersiebonetjes. Ik, ik weet niet of die erbij staan. Uh, Zal toch Gaan we even man. vragen. Oké. Okay. wel, maar deze hele speciale. Ja, kijk maar. Die is goed. Okay. Okay. Succes. Dankjewel. Dank je wel. Nou, wij hebben daar nog maar één ding aan toe te voegen. Stemmen dus op de lekkerste groente. En dat kan op lekkerstgroente.nl. .no. Gavotte van de componist François-Joseph Gosset, Uitgevoerd door Kyung Wachung op viool en Philip Mol op piano. Het is en ik hoor net uh, van Joost Huizing. Die houdt nu al de, de, de stand bij. Van die groente? Ja, dat wordt nu al gestemd. De spersieboon de staat, staat nu al hoog. Ja, ik ga snel ja. de artschok uh, stemmen. Um, het is een van de zwaarste solo-zeilwedstrijden ter wereld. De Transat 650 van Frankrijk naar Brazilië. Tachtig schepen verschijnen volgende maand aan de start. De bemanning van twee van die schepen uh, zit hier aan tafel. Christa ten Brinke en uh, Isbrand Ent. Uh, Goedemorgen, welkom. Uh, ja, jullie zijn een paar, maar jullie zaten uh, allebei uh, ja. Christa, in een apart bootje. Hè? Uh, ja, we hebben allebei onze eigen boot en we doen allebei mee. En, uh... Allebei uh, alleen naar de overkant. Ja, en Solo. Solo, ja. En hoe lang oh, ga je erover doen, ongeveer? Uh, om naar uh, Brazilië te komen. Nou, vier weken in totaal. En er zit nog een uh, tussenstop uh, in op Madeira. En dan van Madeira in één keer naar uh, Salvador da Bahia. Ja, maar die tussenstop hoort bij de wedstrijd. Hè? Ja, Dat, ja, ja uh, het is eigenlijk twee etappes. Twee etappes, ja. ja. En hebben jullie dan contact met elkaar onderweg, Isbrand? Als we bij elkaar in de buurt zijn... Zwaaien. Uh, ja. nou, als de marifooncontact uh, qua afstand het redt, dan uh, praten we ook best wel veel met elkaar. weten we uit ervaringen. <laughs> maar de, het is heel basic, hè, die bo. Je, je mag niet, je hebt geen telefoons aan boord. En, uh, geen telefoons, dat... geen, geen hulp van buitenaf, geen communicatie van buitenaf. Uh, uh, echt wat je zelf in je boot hebt en wie je zelf bent qua meteo, qua weer, qua, qua hoe je moet zeilen, qua welke zeil je op moet zetten, qua... Qua stromingen, qua alles. Dat moet je allemaal zelf bepalen. Ja. Ja. Uh, we hebben nog een derde gast aan tafel. Uh, de kerstverse directeur van de Stichting De Noordzee, Elko Leeman. Elko, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Uh, ja, u, u bent zeiler, maar zeilt niet mee, hè? Nee, ik zeil niet mee. <laughs> ik, uh, ik, het is overigens mijn beroep geweest. Hè? Ik ben, uh, hiervoor was ik uh, zeeman. En ik heb vooral wat grotere zeilschepen gevaren... En, en ik, ik proef ongeveer het verschil met, met de bootjes waarmee... Uh, ik zeg bootjes, waarmee Christa in yeah. IJsland gaat, Want dat is echt totaal andere koek. Ja, uh, dus zelf niet meedoen aan deze race. Maar jullie hebben een andere band, hè? Met z'n drieën. Ja, we hebben absoluut een band. En wat is die band? Nou, het is zo dat... Uh, kijk, het werk van Stichting de Noordzee... dat gebeurt voor het grootste deel uh, vanuit uh, binnen in gebouwen. Hè. Zo, we, we hebben een kantoor en we zitten veel met allerlei mensen aan tafel. Maar wat er nou precies gebeurt op zee, dat is, uh, dat is heel moeilijk te zien. Dus we werken vaak met de onderzoekers samen. Maar juist mensen die uh, vanuit met hun uh, passie op zee zitten... en die ook echt zien wat er gebeurt, dat hebben we heel erg nodig. Als soort uh, ogen en oren. Ja. En ja. dus? En dus. en, en nou ja, um, Het is zo, we zijn in contact gekomen met Isbrand en Christa. Isbant? Want die, vol, volgens mij, jullie, ja, jullie delen die passie ook hè, voor... Uh, voor de pracht van de zee. Ja, vorig, vorig jaar namelijk waren we, waren we aan het varen en kwamen we gewoon heel veel tegen. En zeiden we van, we willen buiten dat we nu dit doen, willen we een statement maken. Willen we laten zien wat er gebeurt. Willen we zien wat, laten zien wat we tegenkomen. Dus jullie laten zijn we... als, het, als, het, als het ware ambassadeurs geworden van noordzee. Exact, we zijn ook echt op ze afgestapt. Jongens, wat kunnen we ermee? We willen iets ermee, we willen wat. En, en het zou ons geweldig lijken om, om samen te werken. En toen zei Elke uit meteen, nou, dan uh, moeten jullie het ambassadeurschap opnemen. En wat, wat voor dingen zie je dan? Uh, we zien afgeknipte netten waar vissen vuil en andere dingen in drijven. We zien, we zien uh, schoenen langskomen. We zien, we zien plastic zittingen van, van tafels en, en stoelen langskomen waar we invaren. Waar ik de hele zeilen naar beneden moet gooien om achteruit te kunnen varen. Om er weer vrij van te komen. Ik moet les netten lossnijden van mijn kiel en mijn roer. Um... Nou, verder uh, uh, wist ik dat ook niet. Maar uh, vorig jaar kwam ik op een gegeven moment in een file van tankers. Dus ook dat uh, gebeurt op zee. Een file van tankers? Uh, ja. In, uh, in het kanaal. Ik moest het kanaal oversteken in mijn kleine bootje. En dat was gewoon één lijn van, uh, van tankers achter elkaar aan. En dat ik dacht van, uh, oei, daar moet ik ergens tussendoor. En dat was lastig. Ja, maar het, het was kanaal is een lastig. drugsbevaarde route ja, ter wereld. Ja, gewoon ja. ja. Maar goed, we komen ook nog langs uh, kaap Finisterre En dat is ook een hele... is het net zo erg. Uh, Waar is dat? Route. De noord, noord, noordwestkust van, uh, van Portugal, uh, van Spanje in feite. ja. ja. En daar, daar heb je precies hetzelfde. En dan moet je ergens een gaatje vinden om tussen die boten door te kunnen komen. En dat is onwaarschijnlijk hoe, hoe druk. Maar ook wat daar omheen hangt dan. Je ziet letterlijk een gele walm van vuil eromheen hangen. Ja, daar word je, niet, daar word je echt niet vrolijk van. En datzelfde geldt ook als je vanuit bijvoorbeeld zo'n ervende groep als de Azoren terug het Europese vasteland opvaart. Dan zie je niet eerst het land, maar je ziet eerst een gele wolk van, van vuil hangen boven het water. En daarna... Komt ja. het land. Een soort watersmog eigenlijk. Bizar. Ja, ja echt bizar. Echt, echt onwaarschijnlijk. En je leeft erin, je ziet het niet meer. Totdat je daar buiten staat, dan zie je die lichtgele wolk echt hangen. Ook al is het dit weer zoals vandaag. Om te voorkomen dat nou iedereen denkt dat uh, het op zee alleen maar waardeloze rotzee <laughs> is. Christa, ja, ja, ja. Christa, wat voor moois. Neem ons eens dus even mee, want wij kunnen ons er geen voorstelling van maken. Hè. Uh, de, ja. Wat voor moois beleef je op de oceaan? Nou, want dat is eigenlijk ook precies de reden waarom wij op uh, Stichting De Noordzee zijn afgestapt. We krijgen eigenlijk zoveel terug van de zee. En aan de andere kant maken we ons dus zorgen, maar we krijgen zoveel terug. We komen veel dolfijnen tegen... En uh, uh, walvissen. We hebben één keer ooit een, uh, een echte ontmoeting gehad met een walvis. Die uh, bij onze boot kwam en om onze bootje. Want het is natuurlijk uh, net zo groot als die uh, walvis onze boot. Is een half meter. Of deze walvis dan. En uh, dook naar onze kiel. En uiteindelijk kwam die weer naar boven. Stak zijn kop of eigenlijk alleen zijn oog naar boven. En daar keek ik dan recht in. Nou, dan denk je van dat je dit één keer in je leven mee kunt maken. Het is echt geweldig. Dus hij, er was een soort contact tussen de boot ja. en de, ja. Ja. de walvis? Ja. Tussen ons ook en de walvis. Hij draaide zich een halve slag om echt naar ons te kijken. En de afstand tussen ons en die walvis was misschien minder dan een meter. De bootjes zijn maar 60 centimeter boven het water. En dan echt dat je denkt, één klap met zijn staart en, en daar is onze roerweg gewoon. Ja. Zo dichtbij. Maar dat deed hij niet. En dan kijk je in het walvisse oog en wat... Ja, zie je dat dan, Nou, dan. dan houdt eigenlijk de wereld heel even op. We, toevallig was dit dan een, uh, een wedstrijd die we samenvoeren, dus Duo Hit noem je dat. En ik weet dat we daarna een nou, paar uur gewoon echt stil zijn geweest. Zo van wauw. Ja, zo je ziet gewoon een heel ander leven, want ja, zo'n beest leeft natuurlijk uh, heeft een, een heel ander levensgebied, een soort driedimensionale, grote plas aan water. En dan kijk je in zo'n oog, ja, ja. onbeschrijfelijk. Hij keek ook echt aan oh, de missie ons gevoel. Zeg. Ja. Ja. En toen to ja. knipoogde die, ja. <laughs> En wij terug. Ja. Ja. Ja. Dus zowel de schoonheid als de, uh, nou ja, de, de, de, de ellende, de vervuiling be beleef je op die zeeën. Uh, Elko, nou heb jij deze twee als ambassadeur. Ja. Maar ze vertelden net: het is heel basic. Ze hebben geen contact, uh, ze, ze, ze kunnen geen reportages maken onderweg. Dus wat ja. heb je daar nou aan? Twee ja. mensen die, die ja. gaan ja. een maand <laughs> de zee op. Nee, uh, it, het is juist het mooie dat je inderdaad, omdat het basic is... en omdat je eigenlijk altijd buiten bent. Hè, zij, kunnen, zij kunnen niet even uh, uh, lekker een uh, nachtje gaan slapen als ze op zee zitten. Dus je bent eigenlijk continu buiten. Dus maar daarom, hoe doe je dat dan? Daarom zie je ook heel veel. Ik, heel even ja, want ja, Je kan helemaal niet, geen één nacht slapen? Uh, nou, je kunt geen één nacht doorslapen. Wij slapen twintig minuten per keer. En uh, als het goed is, uh, doe je dat uh, vijftien keer op een uh, dag, een etmaal. In de 24 uur dus? Maar Want dag en nacht. 20 uh, minuten per keer en dan 20 minuten. Op, 20 minuten af? Nee, nou nee, nee. soms. Uh, eigenlijk uh, is die 20 minuten bedoeld dat je. Uh, scheepvaart aan, grote scheepvaart aan ziet komen. Dus als het nodig is dat je daarvoor uit kunt wijken. Wat natuurlijk handig is. Mm -hmm. En 20 uh, minuten is ook een tijd. die uh, uh, bewezen is dat. Um, um, dat is je lichaam oude. nog precies drie slaapfases doorloopt. Dat is onderzocht. Mm -hmm. En um... maar dat houdt er toch niet voor? Dan word je toch gek? Nee, je slaapt dus 20 <laughs> minuten. Dan ben je twee minuten wakker. En dan slaap je opnieuw 20 minuten. Hoeveel? Twee minuten wakker? Ja, je wordt wakker. Je hebt een checklist. Die loop je door. Snelheid, veiligheid, oh, uh, uitzicht, uh, scheepvaart, et cetera. Uh, zet je wekker opnieuw en je valt weer weg. En dat doe je een, een nacht? Of nee, een... nee, niet een nacht. Je doet oh. dat drie of vier uurtjes achter elkaar. Dus dan pak je daar zeg even acht keer. Maar in die acht keer kan het ook zijn dat je een zeil moet wisselen. Of dat je uit moet wijken. Of dat je, nou ja, iets moet doen. Ja. En dus dat gaat dag en nacht door toch nog even terug naar Elko. Ja, die ambassadeurs. Ja, heel goed. Die ambassadeurs wat, wat heb je daar nou aan? Nee, Zij zien of... dus wel heel veel. Ik, ik heb zelf ook heel veel op zee gezeten. En inderdaad, zoals wat ze vertellen over ontmoetingen met walvis heb ik ook gehad. Of dat je plotseling vijftig dolfijnen als gekken over de zee zien, zien, zien, zien de springen, min of meer. Of deze zomer ben ik bij de Kanaaleilanden gaan zeilen... En, en dan zie je gewoon hele uh, vluchten. Jan van Genten die daar aan het voorrageren zijn. Hè? Die dan naar beneden duiken en uh, met vies ja. naar boven komen. Nou, Dat soort dingen, dat zie je op zee heel veel. Maar dat was niet de vraag. De vraag is, wat, en, hoe, wat, wat is het nut da, van dat zij dat nou, al zien? Om, om, omdat zij dat zien, kunnen we ook veel meer meekrijgen... Uh, mee van wat gebeurt er nou eigenlijk op zee? Maar hoe brengen zij juist, dat over? En dat brengen ze over als ze bijvoorbeeld op Madeira, hè, die tussenstop, zitten ze een week. Nou, een beetje afhankelijk van hoe snel ze naar Madeira zijn <laughs> ja, natuurlijk, wat er onderweg gebeurt. Maar vanaf Madeira kunnen ze gewoon verslag doen. En uiteindelijk ook, als ze weer, terug, als ze weer aankomen in Brazilië, kunnen ze ook uitgebreid verslag doen van wat ze hebben gezien. Ja. En, dan, uh, kijk, als, als... en kunnen wij ze dan ook bellen? Ja, ja. natuurlijk. Kan zeker. Ja. Okay, dat is dan bij deze ja. afgesproken. Ja. Ja. Maar gaan we dat allemaal zien op de site van Stichting ja. Noordzee? Ja. Zien we reportages, interviews, ja. verhalen? Ja. ja, exact. Dat is exact wat je invult. Dat is precies okay. wat er gaat gebeuren. Ja. Weblog die op hun site staat. Foto's die we maken, filmpjes die we maken, uh, komt allemaal op hun... ...website en ook op onze eigen website ja. te staan. Ja. Ja. En, en ik wil ook inderdaad niet, niet, uh, niet, niet continu de aandacht uh, zetten... Op de, ...op de negatieve dingen die op zee gebeuren, afval en zo. Dat, dat weten we natuurlijk, ook daar werken we aan. Maar juist ook de schoonheid, het is. het is, het is zo'n bijzonder gebied... En, uh, het brengt wat je zo... zoveel. En omdat ja. het ons zoveel brengt, moeten we er met z'n allen wat zuiniger op zijn. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap die we uit willen, uit willen dragen. Meer aandacht. Meer iets meer iedereen... aandacht. Ja, de, ja. de bekende plastic soep, die kent iedereen. Uh, Al die kleine de... plastic deeltjes die Precies, je ziet. Precies, maar je ziet ze niet. Ja. Wij ook niet. Ze zijn zo klein dat je ze niet ziet. Niet, met, niet, niet wij met het blote oog. Uh, tenzij je ze op, echt opvist en, en, en, en van een halve meter afstand bekijkt. Maar je kan ze niet op een foto leggen. Wij zien wel de grote netten. We zien wel. Maar er gebeurt van alles met die zee. En we krijgen er zo ontzettend veel voor terug. Ja. Emotie beleving, het is onwaarschijnlijk. Ja. Dus, nou, Elko, nog even, nou zal de oplettende luisteraar uh, horen... dat jij van Stichting de Noordzee bent. Ja. En het zal ze ook opvallen dat die twee gaan zeilen... van Frankrijk naar Brazilië. Ja. En het is dat is nogal is om, hè? Ja, ja, ja, dat is ook een hele, dat is een hele interessante vraag. Want ja. Ik krijg die vraag wel vaker voorgelegd. Hè? Want wij werken ook bijvoorbeeld aan, uh, aan verduurzaming van de vis. Hè? We zijn bedenker van de viswijzer. Maar daar staan ook uh, vissen op die in de Atlantische Oceaan... of in de Zuidelijke Zee worden gevangen... Uh, we, werken ook, we, we hebben ook een internationale scheepvaartcampagne. En daar doen we bijvoorbeeld ook dingen als... tegengaan van de sloop van schepen in Bangladesh. Dus uh, ja, misschien dekt de naam van onze organisatie niet echt helemaal meer de lading. We, we werken ook veel buiten, de, buiten het gebied in Noordzee. Stichting de Wereldzeeën. Bijvoorbeeld. Ja, ja Goed. Ja. Wat een idee. <laughs> <laughs> nou, nog heel even, want we hebben het natuurlijk over deze race. Nog even kort, jullie hebben nog... Er is een, een, een nieuws over scheepsafval. Ja, Er wordt veel, want ja. Isbrand noemde net die plastic soep... er verdwijnt veel ja. afval, wordt overboord gegooid en er is nu nieuws. Ja. Nou, wij, wij, wij coördineren een groep uh, milieuorganisaties bij de VN... He, de maritieme uh, tak van de VN. En daar, hebben we, daar zijn we al jarenlang aan het lobbyen voor betere regelgeving. Dus in juli is daar in Londen, uh, waren we daar in Londen bij en daar is een besluit genomen... om het verdrag wat over afval van schepen gaat, om dat drastisch te herzien. He, uh, vroeger was, het, uh, uh, was de regel in het verdrag zo... je mag een aantal dingen overboord gooien... een aantal dingen mag je niet overboord gooien. Nou, wat overal overboord mocht, was uh, alles van metaal... van glas, van papier, van hout ja, uh, en voedselresten en zo. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb regelmatig verhalen gehoord... van de zeelieden die dan een TL-buis overboord gooien... omdat ze zeggen, ja, het is toch glas en metaal, dat mag toch... Maar nu nou, in, het, het, in het nieuwe weer? verdrag is, is, het, is, het, is het, de beginregel: is, in principe mag niks overboord. En dan komen er een paar uitzonderingsgevallen, zoals voedsel bijvoorbeeld. Ja. En jullie gaan proberen de scheepvaarders daar te, aan te houden. Ja, Nog even om... heel kort, uh, zeevaarders. Christa, uh, Iswan, wie gaat er uh, van jullie uh, als eerste aankomen? Ja, ik hè? Chris uh, gaat uh, als ja. eerste aankomen, daar ja? gaan we voor. Ja. Nou, als, als het zo zou zijn dat bij 80 boot Chris voor me aankomt, dan zou ik apen, apen trots zijn. Maar ik zal er alles aan doen dan natuurlijk zelf te ja, op Elke zet jij je geld in? Op wie ik geld inzet? Ja? Ja, ik zet ook op Christijn. Gelukkig. Maar zij heeft mij net verteld dat, dat ja. de verschillen tussen de boten. dat haar boot niet misschien. net, misschien, iets, betrouwbaar, misschien, net, iets, zelf... net iets betrouwbaarder is. Nou, aan, spier, aan jouw spierballen te zien, Christijn, moet het zeker lukken. Ik heb, er, ik heb er een foto van gemaakt, die gaat zo op het web. Uh, we, we bedanken jullie heel erg voor je komst naar het kapitaal. En uh, jullie, uh, Christian van heel veel succes met die race. En we hebben nog contact. Zullen we dat afspreken? Ja, dat doen we. Dankjewel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog snel even naar de Venolijn luisteren. Heel kort naar Heide, over Overijssel. Dinsdagmiddag om 17.03 uur leiden wij gasten langs onze borus. Ik vertelde zeer trots dat we dit jaar zoveel vlinders zagen op onze bloemen. Atalanta's, gehakkelde Aurelia's, vosjes, dagbouw ach, U kent dat wel. Toen ik mijn ogen weer op de bodem richtte... stond ik oog in oog met een koninginnenpage. Ik had nooit eerder een levend exemplaar gezien. Dus u begrijpt, ik was in extase. Hij of zij vladderde nog drie volle minuten van vloks tot vloks. Nou ja, fotocamera gezocht, batterij leeg, videocamera gezocht, accu leeg. De telefoon, waar is de telefoon? Op de tafel in de keuken? Nee dus. Op de tafel in de kamer? Nee dus. Ah, in de zak van mijn ochtendjas? Ja. Nou, u begrijpt, ik kwam precies 18 seconden te laat om hem op de, met de camera vast te leggen, want hij was gevlogen. Ja, blijft u bellen met die fenolijn 035-6711-338. U kunt ze ook, als u iets heel moois ziet, uh, natuurlijk genieten. Maar u kunt ook een filmpje maken voor onze rubriek Wat Ruist. Instructies, u kunt dat filmpje naar ons opsturen. Instructies staan op vroegevogels.vara.nl. Ja, nou het 4000e tuinreservaat komt eraan. U kunt u nog opgeven. Hey, en uh, wat is nou eigenlijk jouw favoriete groente, Menno? Ga ik over naar de dopert. Dopert? Ja, dopert. saai. Ik vind een arts zo lekker. Of past die naak? Ja, is ook lekker. Ja, nee, maar ik, voor mij is het dopje. U kunt ook nog meedoen met de shitquiz. Ga dan ook naar onze site en u kunt een prachtig boek winnen: rupsen, horen, poepen. Tot volgende week. Dag. De Chinese economie blijft maar groeien. Veel fabrieken, alles wat ongeveer in ons huis staat, wordt hier geproduceerd. Steden worden volgebouwd met fabrieken. Arbeidsmigranten stromen toe. Welcome to Shenzhen. Overbevolking en vervuiling zijn het gevolg. Veel industrie wat vanuit Shenzhen hier naartoe kruipt. Het roer moet om. Het gele gevaar wordt groen. De vraag is of we snel genoeg zijn. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1.